Het is geen negatief reisadvies, maar een waarschuwing om goed op te letten en voorzichtig te zijn. Er worden geen specifieke landen of doelen genoemd. De waarschuwing komt nadat inlichtingendiensten vorige week hadden gemeld dat terroristen van Al-Qaeda plannen hadden voor aanslagen op doelen in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Opnieuw stapt een vooraanstaande VVD'er uit de partij vanwege de samenwerking met de PVV. Het is Gijs de Vries. Net als eerder oud-VVD-leider Voorhoeven stapt hij over naar D66. Gijs de Vries was onder meer Europarlementariër, Tweede kamerlid, staatssecretaris en Europees Coördinator Terrorismebestrijding. Momenteel is hij lid van de Algemene Rekenkamer.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 Een belangrijke aanvoerroute voor de NAVO in Afghanistan door Pakistan blijft voorlopig dicht. Dat zegt de Pakistanse regering. Eerst moeten woede over Amerikaanse luchtaanvallen in Pakistan geluwd zijn. Bij een zo'n aanval op een vermeend Taliban-bolwerk kwamen donderdag drie Pakistanse militairen om. Uit protest sloot de Pakistanse regering nog dezelfde dag de aanvoerroute af. Onder de Pakistanse bevolking groeit het verzet tegen de NAVO-aanwezigheid in het land. Onder meer omdat er bij luchtaanvallen op de Taliban ook burgers omkomen. In de Eredivisie heeft koploper Ajax de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht verloren. In Amsterdam werd het 1-2. Utrecht stond al na een kwartier met 2-0 voor. Ricky van Volkswinkel scoorde twee keer uit de strafschop. In blessuretijd maakte Siem de Jong het enige doelpunt voor Ajax. Het weer het blijft droog en zonnig bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 een programma dat heette Vinieljaren maar zo af en toe uh, klust hij ook nog even ertussendoor wat bij. Heeft die twee belschouder dames staan en doen ze nog een Tina nummer. Rolling rolling on the river. Stop it rolling, rolling, rolling, rolling on the river. da toot, toot, toot, toot, toot, toot, toot, toot, toot, toot De een is een presentator van een radioprogramma. De ander volgt een opleiding bij een New school in Zoetermeer. En weer die andere dame, die is bezig ook in een toerwagen Düsselcup klasse te rijden. zo'n Proud Mary, we gaan terug naar de wedstrijd DSOV tegen Bloemendaal. En als het goed is, stond het 0-1 Tjerk.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 Starfall and dreams pass by Petticoats of a chance Mazes of colors in this despair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 En uh, dan komt die bal die pot En is het daar de nummer 12 kunst waar die, die bal weer aanraakt. En dan teruggooit waar een staaldeer goed tussen komt. niet die bal kan houden. En dan is het uh, Ricardo Klee die de bal meteen naar buiten gooit naar de nummer 9. En daar kan uh, oost niet bij komen. Dat betekent dat die bal nog steeds een van DSV. In de rand van 16 is dat de die weer niet meer naar buiten komen. er dan staat dat de nummer 10. 3. En is dus het van Velzen die hem goed weghaalt. En dat betekent een achterbal, dat betekent eigenlijk dat die bal gewoon door de nummer 10 uh, achtergetrapt werd door uh, die medeman. Maar heel deze DCV claimt natuurlijk een zelfs goed, maar dat gaat niet door. En dat betekent dat Bas wel eens rustig die bal op kan pakken en gaan kijken wat hij uh, doen kan gaan wel. En ondertussen gaat, uh, gaat, uh, Bas, uh, gaat uh, Rob Michel uh, wisselen en dan roept uh, Barney erbij om dus een wissel in te gaan brengen. is al één wissel al geweest, dat betekent dat Terrence eraf gehaald is, vervoren van uh, Michel Abrams. Uh, dat betekent dat nu al op tijd krijgt om die vrijtrap te gaan maken als die wissel uh, gedaan is. En uh, dat er gebeurt dan niet, want hij is bezig met zijn uh, boekhouding. Wel is uh, DSV in wissel betekent dat de nummer 13 uh, erin komt uh, van DSV En dat betekent dat ze alles of uh, niks gaan spelen natuurlijk hier uh, op het veld van DSV En dat betekent dat het spel nog steeds even stil ligt. Dat de voorwaarden daar mogen Nu kan hij hervat worden met de drop van Bassevels op Gijs Champoelgees. shampoo gaan, Jean gaan Jean naar Robert Beunsen. Robert Beunsen heeft alle tijd. Gaat kijken waar hij mee kan spelen. Ziet dan uh, diepte te gaan bij het in Janarek. Dan kan Tim die bal houden. Tim jan kan die bal houden. Ja? Moet nee. een actie gemaakt krijgt één man voor ze. Plaatsen dan raar voor eigenlijk. En dat is een rare as En dat betekent dat er geen gevaar is voor Joghurt. En dat die hier gespeeld hebben. Ik moet even kijken op de klok. Uh, Zo'n kleine 40, uh, 45 uh, 40 minuten in de tweede helft Met de stad natuurlijk nog steeds 0 tegen 2.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 Nog niet, we hebben nog een minuut of uh, 60 aan. De stand is net uh, 2-1 geworden uh, voor DSOV. Het was uh, Kik Hommers die niet uh, goed erbij kon. En ja, het was randje buitenspel, maar de grensrechter vlaggen niet. En dat betekent gewoon dat hij hem uh, goedkeurt. En dat betekent nu een vrije trap voor bloemendaal op de rand van uh, de 16. En de is Gijsjan die erbij gestaan, staan. Uh, uh, allemaal naar die wal te gaan nemen. Michel Abrams gaat in de muur staan. Jochem, uh, Jochem Steur, zet ze mannen. En Gijsjan Poelgeest trapte hem erin. En hij draait hem erin. En hij draait hem schitterend erin.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 The sun that makes the day That lights the way And when that star goes by I know you stay. Blijft een, uh, een indrukwekkend uh, nummer dit uh, van Barry Ryan en Eloise uit uh, 19, pak een beet, 65 of 68. Daar uh, wil ik even vanaf zijn. Maar goed, het is in ieder geval een